Hoe de pop in de torenspits terecht is gekomen, is de politie een raadsel. Bij de reddingsactie werden 25 hulpverleners ingezet. De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de pop. Op de algemene begraafplaats van Barendrecht zijn zeker 40 graven vernield. De daders hebben grafstenen en ornamenten omvergetrapt. Een bezoeker ontdekte de vernielingen vanochtend en waarschuwde de politie. Waarschijnlijk zijn de daders na 7 uur gisteravond de begraafplaats opgegaan.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 het Bloemencorso in Zundert, de Sint Maartensviering in Utrecht... en de Boksmeerse Vaart, een katholieke processie in Boksmeer. Mogelijk volgen later meer tradities. De staatssecretaris Zelstra zei eerder te verwachten... dat ook het carnaval en de Elstedentocht op de erfgoedlijst komen. Het weer. Vanavond en vannacht valt er van tijd tot tijd regen... maar vanuit het zuiden wordt het langzaamaan droger. De temperatuur daalt vannacht naar gemiddeld 6 graden. Morgen wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Vooral in het westen en noorden van het land is er kans op een enkele bui... In het zuidoosten blijft het overwegend droog. En het wordt niet warmer dan 12 of 13 graden. Dit was het NOS-journaal. En dit is de ANBW-verkeersinformatie met files op de A2 Amsterdam naar Utrecht. Daar staat de werkzaamheden bij Maarsen 2 kilometer. U kunt het beste daar de parallelrijbaan nemen. Ook op de A7 richting Zandam wordt gewerkt bij Purmerend Noord. Daar staat inmiddels een 5 kilometer file. Daar zijn twee rijstoken dicht. Lange file door ongeluk op de A16 richting Rotterdam. Daar staat tussen hoek en Randweg-Dordrecht 9 kilometer. Bij Randweg-Dordrecht zijn twee rijstoken dicht. En dat gaat volgens Rijkswaterstaat nog een uurtje duren. Verkeer in de regio Breda kan ook... Het beste omrijden via Gorkum. Op de Ring Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de N9 bij Heilo. Daar is de weg richting Hentenhelder Helder afgesloten. Nog problemen bij de sporenwegen, want tussen Driebergen Zeist en Ede Wageningen rijden door een aanrijding geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur. Wacht even, ik ga zo de kurkentrekker in. Blijf aan de lijn hè.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 Nog een half uur opium vanuit Desmet in Amsterdam. Als u ons wilt zien, dat kan. Uh, we moeten even naar de radio 1-site. Uh, daar, uh, daar staan de camera's op ons gericht. Uh, Gijsbert kamer zit hier. Ik ga zo met hem praten over de, ja, de, de brieven van John Lennon. Uh, moet ik dan denken aan een echt grote epistels of staan ook boodschappenlijstjes erin in het boek? Ja, nou, dat laatste inderdaad. Ja. Het was, een, uh, was geen groot brievenschrijver uh, dat die er niet echt correspondenties op nahield. Er is ook niet echt een, een pak met brieven gevonden uh, die de hier in is uh, uh, opge opgenomen mm -hmm. in het boek, maar het is, het is een verzameling. Iemand, de uh, een van de eerste Be beatle biografen, de allereerste uh, Hunter Davis, die heeft uh, allerlei mensen aangeschreven. Hebben jullie nog brieven van John Lennon? En uh, mag ik die uh, gebruiken? Oké, okay. we hebben het er straks over. Ook uh, straks uh, de virtuele vitrine van Mirjam Oldhaven, kinderboekenschrijfster, Petritje uh, uh, van der Poel, die uh, beveelt bij ons een speciaal duo aan. Uh, in de 80 seconden. We bellen nog even met Cornel Maas aan het einde van de uitzending... over wat er vanavond in op je televisie zit. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met... Met uh, Brigitte Kaandorp onderweg naar Roosendaal... waar ze vanavond in de kring staat met het Cabaret voor Beginners. Uh, heb, ik je, heb ik je wakker gebeld of niet? Nou, eh, inderdaad. <laughs> dat is een, beetje, een beetje truttig, maar het is wel zo. Ja, dus maar ik ben alweer klaarwakker. Ja, dat geeft wel aan dat je niet zelf rijdt, want dat zou gevaarlijk zijn. Maar jij, jij, jij slaapt veel onderweg op, naar een optreden. Ja, dat is, dan uh, heb ik, ik, slaap ik een beetje bij, want dat uh, schiet er wel eens bij in. Ja. Een aantal uren slaap, zeg maar. Dat is niet erg gezellig voor de mensen die met je meereizen natuurlijk, hè? Nou, er zit hier een hele gezellige man naast me die het allemaal best vindt. Dat die, is heel makkelijk. Die, die vindt het wel prima. En op, ja, en op de terugweg ben ik des te gezelliger, hè Antoine? Precies. <laughs> dan, ben je, dan ben je hyper waarschijnlijk, door de adrenaline, <laughs> of... Nou, uh... ah, er zit wel altijd een beetje te kletsen en de radio te luisteren. Met het oog op morgen en, en dat soort onzin. Ja, ja. En, een one-woman-show one uh, die, die je al eerder uh, hebt gespeeld... die in feite weer terug is op het repertoire. Daar komt het op neer, toch, dit cabaret voor beginners? Ja, nou ja, ik was um, één hele aardige theaterdirecteur vergeten... namelijk Jan Gras uit Hoofddorp, die opeens in Lelystad zat... En die belde heel beteuterd op en zei, je zou toch ook nog bij mij komen? Toen was het al het eind van het seizoen, ongeveer. Ja. En toen zei ik, oh ja, nou ja, toen dacht ik, dan ga ik dat nog doen. Maar ja, als ik dan toch die show op moet starten na de zomer... Er waren nog zoveel theaters die het ook nog wilden hebben, dat... Uh... Dan heb ik er nog maar drie maanden aan vastgepakt. Dus dat ja. zijn we nu aan het uh, doen. Dat is toch mooi. Als je naam genoemd wordt en hè, de deuren gaan vanzelf open. Daar komt het op neer, of niet? Nou ja, ik ben een van die mazzelkonten die altijd wel vol zit. Inderdaad, ja. I ook in deze tijden. Dus dat is wel heel, uh, dat is heel prettig, ja. Ja, dan hoor je altijd klagen over dat het reizen in Nederland... naar voorstellingen toe dat het steeds lastiger wordt. Je moet steeds eerder van huis en dergelijke. Heb jij dat ook, dat gevoel? Ja, het is wel. Het is, ja, ja. Ik, ik sta al bijna dertig jaar op die plank. Hè. Ik geloof het zelf ook haast niet. En vroeger kon je gewoon weg om de tijd. Ik bedoel, als het een uur duurde, duurde het een uur, maar dan kan je nooit meer uh, vanuit. Dus we zijn meestal zo tussen twee en half, drie waar we ook staan, al de deur uit. Ja. Want je komt overal gisteren ook, nou, we zijn er twee uur over. Nee, tweeënhalf uur is dus echt heel Nederlands stond vast. Ja, ja, en dan, dan, dan, dan dus dat is zo. Ja, en dan sta je ergens in. in nou, nee, vandaag in Rozenhaal. dan ben je dus vroeg in zo'n plaats. Wat ga je dan doen? Heb je bepaalde rituelen? Ga je naar het winkelcentrum? Of, uh... Nou, we zijn uiteindelijk. Meestal wel rond, ja, weet ik veel, tussen half vijf en vijf en half zes gaan we altijd eten. Eten, ja. Uh, dan heb je altijd een rammelende potten en pannen achterin, want mijn man kookt voor de mm. crew. Dat is, uh, wordt de, vindt men zeer feestelijk. Want ja, dat doet hij goed. Als je ook al lang onderweg bent, dat uh, klinkt treurig maar dan ken je ongeveer elk restaurant. En zeker als je moet spelen, dat, ja. dan wordt het altijd een soepje en een salade. Op een gegeven moment kan je geen soep en salade meer zien, mm. Hij maakt altijd lekker over schotels en iedereen zit er Heerlijk. En wat, en wat wordt het vanavond? Nou, want wordt het uh, andijvie stampeld met uh, strooflees. en de andijvie komt van het land van mijn regisseus. Het wordt steeds uh, kneuteriger. Ja, maar vreemd. dat is ook heel toevallig. Ja. Ja. Geel zelfsupporting. Je hebt moestuintje. Ja. Zeg, een moestuintje. En aan de maandag, moeten we nog even noemen... er wordt, er wordt uh, je boek uh, Dit is een Meezinger gepresenteerd in, in Haarlem. Ja. Oh, ja. Met, met ja, Cor ja. Bakker. Wat, wat, wat kunnen mensen ja. daar verwachten als ze daar naartoe willen? Uh, nou, dat wordt een hele vrolijke avond met... Uh, uh, ja, ik zing wat liedjes, maar ga demonstreren dat het boek ook echt werkt. Dus er is een koor wat een lied, een lied zingt. Uh, er zijn wat kleinkunststudenten, academische studenten, die uh, ook een paar liedjes zingen. Er is zelfs een meisje van tien die helemaal, ik heb een heel zwaar leven, kan zingen. Goed. En uh, ik zing gewoon wat. En, en dus, uh, ja, Men mag verzoeknummers indienen en dan slaat Koor Bakker, die het inderdaad begrepen heeft En die zegt ik stel het wel even. Ja. Dus ik het zingen. Nou ja, kortom, het wordt een. Een avond. Een, een, een, een vrolijke avond, ja. ja een dolavond. Aanstaande avond. maandag in de stad Schouwburger haarlem is dat uh, kwartaanvaardig. Ja. En er zijn nog kaartjes, <coughs> geloof ik. Veel plezier vanavond in de kring in Roosendaal, Brigitte. Oké, okay, dankjewel. Dag. Ja. Dit is Radio 1 Opium. Het is bijna niet voor te stellen, maar John Lennon zou deze week 72 jaar zijn geworden. Beatles biograaf Hunter Davis die gebruikte het als aanleiding om het boek Lennon's Brieven te publiceren. Met de zegen van, dat kan ook niet anders zijn, met de zegen van Weduwe Yoko Ono zijn 285 brieven. Kaarten, kattenbelletjes en zelfs boodschappenlijstjes voor het eerst te lezen. En volkskantioenist Gijs de Kamer, die ging naar Londen, sprak met biograaf Hunter Davis en zit, uh, zit nu naast me. Ja, het, het, het, je zou zeggen, het zoveelste hebben dingetje in de, in de enorme ja, stromen ja. die er uh, rond John Lennon. Uh, ja, het houdt me niet op, inderdaad. Ja. Uh, ik moet zeggen dat dit wel uh, ook wel, ik was een beetje sceptisch, maar het is toch wel aardig geworden, omdat het net een ander soort boek geworden is. Uh, Hunter Davis die vertelt wel uh, de hele levensloop van Lennon. En, uh, maar kort allemaal. Nee. En hij um, illustreert dat met brieven en, en allerlei uh, ansichtkaarten die Lennon in zijn leven verstuurd heeft. En dat geeft toch wel een aardig beeld van die man die heel erg impulsief uh, uh, schreef. En ook als een uh, antikaartje en brieven uh, opleukte met leuke tekeningetjes... en uh, daar, daar, daar wel een soort kunstwerkjes van maakte... zonder dat hij natuurlijk ooit het idee had dat daar iets meer mee zou gebeuren dan wat er eigenlijk mee gebeurd is. Namelijk, uh, er is een enorme handel in die dingen ontstaan na zijn dood. En uh, dat is ook een van de redenen waarom die biograaf heeft gezegd... Van, we moeten nu snel even iets gaan doen. Want uh, alle mensen die die brief hebben gekregen... hun erven daarvan, zijn ook alles weer aan het verhandelen gegaan. Hmm. En het wordt steeds moeilijker om die dingen terug te vinden. Dat betekent dat het sowieso al een hele kunst is waarschijnlijk... om, om al die dingen in een in, boek in ja. te verzamelen. <coughs> nou ja, dat, is, dat was de opdracht waarvoor Hunter Davis zich gesteld zag. Hij moest eerst toestemming krijgen van uh, Joko Ono. Die kende hij al uit de jaren zestig. Hij was uh, een van de eersten die haar leren kennen... Uh, toen, de Beatles, toen, toen John Lennon haar introduceerde bij de Beatles. Zeg hmm. maar. Toen was hij net bezig aan, aan zijn biografie... wat ja. de enige geautoriseerde is nog altijd. Verscheen in 1968. En hij uh, had, heeft altijd contact met haar gehad. Hij heeft al eerder aan haar gevraagd... Van, misschien moeten we die brief eens een keer gaan uh, uit, uitbrengen. Want Yoko Ono is de rechthebbende in die zin. Uh, zij moet toestemming geven of daar iets uit gepubliceerd mag worden... Dus als, dat is, dat is het grappige daarvan is nou, dat, dat, dat als, als ik jou een brief schrijf... dan uh, mag je daarmee handelen wat je wil. Je mag, mm -hmm. mag 100.000 gulden voor vragen. Als iemand een brief van mij 100.000 gulden wil, willen, nou, mag je dat zomaar. Een maar je mag er geen letter uit publiceren. Aha. Want die rechten liggen bij mij of bij mijn familie. Uh, en dat is het aardige van. Uh, of, uh, een soort auteursrecht is dat. dat is het auteursrecht, ja. inderdaad. En Joko ja. Ono heeft er zelf geen enkele brief van John Lennon. Ze belden elkaar soms twintig keer op een dag. Ook als hij, uh, toen hij anderhalf jaar het huis uit was. Toen hadden ze doorlopend telefoongesprekken met elkaar. Mm. Maar hij heeft haar nooit een briefje gestuurd. Dus ze heeft helemaal niks. Maar ze mag wel bepalen welke <laughs> brieven en hoe. In, in, uh, uh, die hij geschreven heeft aan andere mensen. Wat ermee gebeurt. Ja, ja, die telefoontapes, misschien komen die nog een keer. Dat ja, daar is de kant te denken. En wat ik ook stel je voor, hij had nu geleefd. Volgens mij zou het zo'n ontzettend fanatiek Twitteraar geweest zijn. Want heel veel van die brieven zijn heel erg impulsief. Hij, hij schreef heel erg veel in het vliegtuig bijvoorbeeld. Mm -hmm. Er zit één brief, een, een reeks brieven uit een vlucht die hij op 14 september, ik weet niet precies welk jaar, heeft genomen. Allemaal met uh, hetzelfde uh, airline papier en dezelfde datum. En dan gaat hij me toch, 71 volgens mij, gaat hij me toch tekeer tegen Paul niet tegen Iedereen eigenlijk die iets, iets uh, vooral tegen hem en, en nog meer tegen uh, Joko... Uh, had, want dat, dat was op dat moment uh, zijn paranoia eigenlijk... dat, uh, hij, dat hij niet zozeer niet geaccepteerd werd. Maar vooral ook zijn uh, nieuwe liefde, Joko Ono. Ja, ja, ja. De, de, de Lennon die wij kennen, dus de Lennon van uh, Give Peace a Change... een ja. vredelievende man. Uh, ja. Is het in zijn brieven ook een vredelievend persoon? Nou, is dit dat is... een hele andere Lennon die we daar tegenkomen? Je, ja, je komt zeker een andere Lennon tegen. Hij is uh, over het algemeen wat persoonlijker. Hij laat zich eigenlijk niet zo uit over, over de politieke situatie. En hij, uh, hij schrijft bijvoorbeeld uh, aan het einde van zijn leven wat hij natuurlijk lang niet wist dat hij het einde was zijn leven was... Ja. vlak voordat hij veertig werd. Ja. Hele mooie brieven aan een nicht van hem, Lila. En dat, is, dat zijn eigenlijk dat zijn de langste brieven ook. En daarmee ook een van de weinige brieven waarin je voelt dat hij... Pardon, op één niveau met de correspondent, met, met de... Uh, ontvanger zeg maar, zit. Dat hij echt het gevoel heeft van... ik kan nu iets over mezelf vertellen, want jij begrijpt mij. En dat is... Uh, zij is afgestudeerd, ze was, ze was arts... en ze is pas vorig jaar overleden. En uh, ze hebben een heel mooi... mooi ja, het is jammer dat haar brieven er niet bij staan... maar ze hebben een hele mooie correspondentie ja. Voel je voel je niet ontzettend foireur als je die brieven aan het lezen bent, lijkt mij. Ja, dat, dat, zou, je, dat zou je voelen als, als het allemaal echt heel persoonlijk werd. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Okay. Hij hij, hij, hij, hij, hij kwetst een beetje ronduit. En uh, je krijgt wel een aardig beeld van wat hem op dat moment bezig is. Hmm. Had. Wat ja. ik zelf heel mooi vond waren de brieven, of nee eens brieven, het zijn echt boodschappenlijstjes. Die in de laatste jaren van zijn leven, toen hij dus opgesloten, zichzelf had opgesloten in de Dakota building bij Central of Park. Central Park ja. Hij wilde eigenlijk de straat niet meer op, dat had met verschillende dingen te maken. Uh, hij werd gek van allerlei mensen die alle aandacht van hem, uh, allerlei dingen van hem wilden. Ja. Maar ook, was de angst voor de FBI die... Het uh, was echt een beetje paranoïde geworden dat hij, dat hij achtervolgd zou worden ja. en dat soort dingen. Pardon? Je bent, bent verkouden, dus het lijkt me <coughs> beter om even een muziekje te gaan draaien. Want er is een, uh, staat iets in het boek ook over Beautiful ja, Boy. Nou, in, die, in die late jaren ja. dat hij dus uh, in uh, de, de kootenbeelding zat. Laat zowel, even naar even, Beautiful Boy gaan ja, luisteren. Kun jij ja. even hoesten. De stem van uh, John Lennon en die stem die beklinkt dus ook in die brief in het brievenboek... samengesteld door uh, bi biograaf, uh, Beatles biograaf Hunter Davies... Lennon's brief heet het boek Gijsper Kamer. Die ziet hier, die heeft het al gelezen. D er is iets met dit nummer wat we ja. door die brief, door het brievenboek weten, wat we nog niet wisten. Ja, nou, dit nummer staat op uh, Double Fantasy, de plaat die vlak voor John Lennon's dood in 1980 verscheen. Met die foto uh, met, uh, met hem en uh, Ja, Joko. met Joko. Ja. En uh, die werd algemeen beschouwd als een wat al te zoete liefdesplaat. Een weerslag van zijn wat al te zoete leven als huisvader in uh, New York op dat moment. En dat Dietje Beautiful Boy dat is altijd vanuitgegaan dat het zou gaan over zijn zoon Sean... die hij met, uh, die hij met uh, Joko had, die op dat moment een jaar of vier, 5 was. Uh, maar dat is niet zo, want er uh, is een answerkaart gevonden... Uh, geschreven aan Julian in 1978 Andere zoon. Uh, de andere zoon, ja, ja. die hij met Cynthia ja, had. Ja. In, die woonde in Wils en die heeft een answerkaart gekregen ergens in 1978 is het vermoeden. Uh, dat is niet helemaal te zien op de stempel ook... Maar waarin uh, Lennon al citeert uit het nummer Beautiful Boy... wat hij pas later op de plaats zou zetten. Namelijk, everyday in every way, I'm getting better and better, love, dad. En dat is dus aan Julian. En dus mag je ervan uitgaan dat het Beautiful Boy... dus wat degelijk ook over uh, zijn andere zoon ging en niet over Sean. Dat zijn van die kleine dingetjes waar ja. Beatle fans... Natuurlijk nog veel kunnen smullen, maar het, is allemaal, het zijn allemaal voetnoten bij voetnoten in de Beatles-geschiedenis. Maar ook alweer aardig, vind ik. Ja. Ja, het, zijn het allemaal voetnoten bij voetnoten? Of is het toch nog ook, zijn er ook nog dingen waarvan je zegt, nou dat is wel... Echt mooi dat we dat nu eindelijk weten hoe het zit. Nee, er is, uh, daar is, moet ik ook zeggen: de Hunter Davis was daar heel eerlijk in, die ja. auteur. Die zei meteen: van... Uh, uh, ik heb eigenlijk niks gevonden wat echt een, de, een heel ander licht op de geschiedenis van John Lennon zou werpen. Dat was, dat was het eerste wat hij zei toen je. Dat met was het eerste was. wat hij zei, maar het is toch Jongen, mooi je dat je. Ik hier wel, maar ik heb we eigenlijk hebben toch, We hebben toch 285 brieven en kaarten bij elkaar. Uh, die uh, anders uh, helemaal zouden zijn versnipperd en weggeraakt zouden zijn. En het, uh, en het, het, het, het, is, het is inderdaad, het heeft af en toe iets, iets ontroerends, iets aandoenlijks. En het is een, uh, ik heb er best wel van genoten, ja. Maar uh, voor wie verwacht dat, dat, dat nu eindelijk een groot auteur of zo, uh, dat, uh, voor zich zou komen... of een groot brievenschrijver, wat we nog niet vermoed hadden... nee, dat, is, uh, dat komt er niet uit. Oké, okay. Lennens Brieven heet het. Gijsbiedkamer, dankjewel. We gaan luisteren naar Alex Roeka. faith Dagcafé aan het einde van de straat. Alex Roeka van het album Gegroefd. Hij speelt donderdag in Goes. Vanaf 26 oktober vocht een uitgebreide tournee... langs onder andere Hoofddorp, Nijmegen, Amsterdam en Nieuwegein. En op 3 november voert die tournee hem naar Carré, naar Opium. Dus dan is hij live bij ons in de uitzending. Alex Roeka. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band. met dat ene. Deze week... Ik ben Mirjam Oldenhaven, ik ben kinderboekenschrijfster. Geestelijk moeder van Mees Kees, kinderboekenheld en hoofdpersoon in hun huizen kinderfilm. Voor wie het niet weet, wie is Mees Kees? Het is een stagiair, hij is 19 jaar en hij komt voor de klas. Eigenlijk is het een groot jongetje. Eigenlijk is het een jongetje van 19. Dus hij is niet pedagogisch, nooit, nergens. Dus hij geeft bananenschuimpjes omdat er vitamine C in zit. Zo. Hij meent het allemaal, dus hij is niet, het zijn geen pedagogische trucs van hem. Ik ga natuurlijk deze week heel veel signeren in kinderboekwinkels. Maar um, waar ik ook heel druk mee ben, dat is de voorstelling, de grote Mace Case Show. En die spelen we bijna dagelijks in theaters. En uh, dat is druk, maar ontzettend leuk om te doen. En wat heeft mij al meegenomen voor de virtuele vitine? Ik heb een heel afgetrapt stapeltje boekjes meegenomen. Uit mijn ouderlijk huis. Allemaal geschreven door Arnim G. Schmid. Daar zijn wij uit voorgelezen vroeger. En ik heb hem gekozen. Nu omdat het kinderboekenweek is. En ik uh, veel op scholen ook kom. En daar weer zie hoe hypnotiserend bijna en magisch voorlezen is. Dus kinderen die... Uh, helemaal voor anderen slap worden, ogen gaan naar binnen staan. Zelfs duimen gaan in de mond van achtste groepers. En dan kan je voorlezen zolang als je wilt. Dus ik heb eigenlijk weer me gerealiseerd hoe belangrijk voorlezen is. Mirjam Oldraaf uh, was dat. Haar boeken zijn in de boekwinkel te krijgen. En de kinderboekenweek loopt, uh, als ik me niet vergis, vandaag af. Um, in de 80 seconden van vandaag hebben we afgaande op de naam Hoogbezoek. Ze speelde al eens in uh, de gevangenis. En ook hier kunnen ze rekenen op een geboeid publiek... van welgeteld twee man, Gijsbert Kamer en mijzelf. En zangeres Beatrietje van der Poel die beveelt ze van harte bij ons aan. Het is een hele sympathieke band. Ze zijn integer, pretentieloos. en ze spelen goed gitaar sfeervolle, herfstige teksten, verhalend. En uh, ja, hun optredens zijn eigenlijk uh, heel verzorgd. Het album is verzorgd, het is simpel. En in zijn simpelheid pakt het je. Ze hebben zinnen waar ik jaloers op ben. Zoiets als... De wereld is veranderd, er schijnt een ander licht. In elke wolk, in elke modderpoel, zie ik een zacht gezicht. De 80 seconden van... ja, is mooi: De Ministers... Lang op je gewacht, maar mijn lijf wou niet mee. Zie mijn licht en richt het roep. Ik ben klaar om uit te varen. Vannacht duwen we in onze zelfbedachte zuilboot. Zie je ons gaan? See professioneel ge ge ge getimed. Echt netjes binnen de 80 seconden. De ministers, Tim Driesen en uh, Joop Leemans... die zetten hun gitaar nu even neer en komen heel eventjes aan tafel zitten. Jij uh, uh, bent Tim. Klopt. Ja, De, de band heeft een beetje uh, door jouw naam de de deze naam gekregen ook, hè? Uh, ja, dat klopt. Ik uh, trad in het verleden uh, nog wel eens solo op. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment ging ik met Joop samenspelen. En toen zijn we ook de ministers begonnen. We verzamelen steeds wat muzikanten... Uh, om ons heen, wisselende formaties. En toen ja, zochten we een bandnaam. En dat viel nog niet mee. Dus toen zijn we een beetje gaan uh, goochelen met de letters van mijn naam, Tim Driesen. En dat bleek heel mooi uit te komen op de ministers. Ja. Ja. Dus dat had ook mis 13 kunnen zijn? Of, ja. Uh, ja, dat was de tweede optie. En wij vonden de minister net iets. Uh, Idem Sned is, had ook gekund. Idem Snert is, had ook gekund. Ja. Een van ja. de ministers vond je gewoon mooi <laughs> hey. En Joop Leemans, dat levert, levert er helemaal niks op. Uh, Samen loop je of opname je los? Ik weet het niet meer. Vind ik ook leuk, had ook gekund, had ook gekund. Nou, wie weet in de toekomst. Ja. En hoe, uh, uh, je hebt in het verleden solo en dan nu samen met Joop. Wat, wat, wat, uh, wat is de de chemie tussen jullie twee? Wat, wat voegt het toe aan elkaar? Nou, we spelen al een tijd is... samen, een jaar of zes, uh, zeven ja. met de met de ministers. En uh, ja, ik schrijf uh, dan de liedjes, in ieder geval de basis, de, de tekst en de, de akkoorden op akoestisch gitaar. En samen met Joop werken we dat naar nou uit tot een, uh, een bandliedje. Mm -hmm. ja, en dat werkt uh, ja, heel goed. Ja. En, en uh, Beatrice van de Poel uh, stond dus te popelen om, uh, om uh, jullie uh, warm ja, uh, aan te bevelen. Wat is de link tussen haar en jullie? Uh, we hebben een keer uh, samen gespeeld in een uh, in theater in Bergeijk, in de Katendans. En daar waren we beide uh, geprogrammeerd op een avond. Dus daar kwamen we elkaar tegen en, uh, mm -hmm ik weer in gesprek en het was een leuke avond. En, uh, nou, leuk dat ze dat wilden doen. Mooie herinnering. En nu bezig met een mooie plekken -tour. Onder andere en een, theater -tour, ja. en een theater tour. Goed, de ministers. Bedankt voor het langskomen. De komende weken zijn ze te zien in de nieuwe bibliotheek in Almere... en theater De Tuin in Leusden. Meer informatie op deministers.nl. Vanavond uh, rond uh, vijf over half elf, als ik me niet vergis... is uh, Opium Televisie er met Cornad Maas. Cornad, wat ga je doen vanavond? Ja, hé hey Hans. Ja, um, nou, na alle rollen, de hysterie uh, is daar. over Gerrit Conrecht uh, Ger, gaat Het Kees van Koothout houdt een Vuur. door voor zijn laatste. postuum verschenen uh, gedichten. En uh, John van Eert en Noortje Herlaar zijn er. die in. De boede, ik wil bij de revue. de hoofdrol spelen. Nieuwe die nieuwe drama serie. nu op maandagavond wordt uitgezonden. Vind ik een prachtige serie op Ja, het ziet er mooi uit. Prachtig. Ja, en hoe of je kunt ontworstelen aan het milieu. En. Ja, Holleden, zei ik. Ines Weski is er. En natuurlijk gaat het met haar over Theo Olof, onder andere. Nou ja, natuurlijk. Het gaat uiteraard ook heel even over Holleden nog opeens ook moeiteloos over Petty Bart. En dat uh, verband precies in elkaar zit, dat uh, merkt als je naar opium kijkt. Vanuit. Goed, dat gaan we doen. Uh, om uh, vijf over half elf op Nederland 2, opium televisie Straks uh, na half vijf hier op Radio 1 het uh, Sportvorm met Dione de Graaf. Dionne wat ga je doen? Ja, Hans, we gaan uh, praten over de zaak Armstrong. Dat kan ook jo. bijna niet anders. Ja, ik denk <lacht> dat het daar ook lang over gaat. Dat gevoel <lacht> heb ik. We doen dat met uh, Mark Niceris van de Volkskrant, Simon Zwartkruis van V.I. En natuurlijk onze vaste gast Tonboot. En natuurlijk ja. praten we ook over het Nederlands elftal. Dat gisteren speelde tegen Andorra. En ja. dat dit zag tegen Roemenië moet. Ja, ja 3-0. Ja, ja, ja. goed, goed, dat niet. na half vijf uur. Ja, ik volg <laughs> nog wel een beetje hoor. Dat na uh, half vijf uur op uh, Radio 1. Om vijf uur op Nederland 2 kunststuur. Met deze week een vooruitblik op de Dutch Design Week 2012. U kunt uh, reageren op dit programma opiummetavro.nl. Uh, Twitteren kan uh, hashtag opiumavro uh, of hashtag Hansopium. Um, wij zijn er volgende week weer. Um, tussen half drie en half vijf. Ik hoop vanuit Korea Of misschien wel vanuit Dismed. Wie zal dat zeggen? Uh, fijn weekend. Gijs Bekramer bedankt. Ministers bedankt. Tot volgende week. En een fijn weekend tot mags. Radio 1 Het NOS-journaal. Een sportcentrum voor gehandicapte kinderen in Amsterdam staat vaak zo goed als leeg. Het Ronald McDonald Center zou dagelijks ruimte bieden aan duizend kinderen. Maar volgens het parool komen er in de praktijk vaak nog geen honderd. De verantwoordelijk wethouder noemt dat doodzonde. De directeur van de sporthal ontkent de leegstand. Op de algemene begraafplaats van Barendrecht zijn zeker 40 graven vernield. De daders hebben grafstenen en ornamenten omver getrapt. Een bezoeker ontdekte de vernielingen vanochtend en waarschuwde de politie: Waarschijnlijk zijn de vernielingen gisteravond aangericht. En voor het eerst zijn Nederlandse tradities op de werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Op de lijst van immaterieel erfgoed staan 300 tradities, zoals de Spaanse Flamingo. Uit Nederland komen daarbij nu het Bloemenkorzo in Zundert, de Sint Maartensviering in Utrecht... en de katholieke processie van Boksmeer, de Boksmeerse Vaart. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. De komende is er veel bewolking en er trekken buien over en daarbij kan het ook onweren. De matige wind neemt af en draait van zuid naar zuidwest. En vannacht zijn vooral in het warre gebied en langs de westkust buien mogelijk. Ook in Limburg regent het nog af en toe. Elders blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar 8 tot 5 graden. De wind draait tegen de ochtend langs de kust naar west tot noordwest... en neemt dan ook toe aan zee en op het IJsselmeer... naar vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 à 6 en morgen schijnt de zon af en toe, maar het blijft ook kans op een bui. En die kans is het grootste in het hele westen en midden van het land. In het oosten en zuiden blijft het grotendeels droog, ook in het noorden kans op een bui. Het wordt 11 à 12 graden. De wind is zuidwestelijk, morgen zwak of matig, rond kracht 3. Aan de kust af en toe vrij krachtig windkracht 5. En in het gebied mogelijk windkracht 6, bij Texel en Vlieland dan uit het westen tot noordwesten. Na morgen blijft het wisselvallig, maar de buigheid neemt wel wat af. Vanaf woensdag wordt het zachter, met 15 à 16 graden overdag... en vrijwel geen buien meer. ABB Verkeersinformatie. file staan er op de A1 Amsterdam-Amersfoort... bij knop het Hoeverlaken, drie kilometer. Op de A2 Amsterdam naar Den Bosch... al de hele dag file bij Maarse vanwege werkzaamheden. Hij is niet zo lang, twee kilometer, maar het is verstandig... om voorlopig via de parallelbaan te rijden. Op de A4 Den Haag Amsterdam, vanwege een politieonderzoek bij Leiden... twee kilometer tussen Leidsendam en, en Zoetsewouderdorp. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A7 Hoornzaandam, ook vanwege werkzaamheden bij Purmerend, zes kilometer. De A16 Breda Rotterdam, die was een tijdje dicht na een ongeluk... tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. Toen ging de weg weer open, maar nu zat er een vrachtwagen met pech... en is er weer een rijstrook dicht. Er dus staat zes kilometer file. NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Dione de Graaf. Dag dames en heren, goedemiddag. Het is zaterdagmiddag iets over half vijf. En dat betekent inderdaad tijd voor langs de lijn en wel het sportforum. Ik denk dat we tot zes uur, uh, we hebben veel te weinig tijd vandaag, we gaan natuurlijk praten over de zaak Armstrong met drie gasten. Onze vaste gast Ton Boot, Simon Zwartkruis van VI en Mark Miseris van de Volkskrant. En ik wil meteen even het rondje maken en het mag niet gaan over de zaak Armstrong, het moment van de week. Is moeilijk hè? Nou, Mark, ben ik mooi klaar Misiris. mee. De hele, <laughs> hele week met de armschonk bezig en dan mag het er niet over gaan. Nee, uh, nee even niet. Het even even niet. Niet. moment van de week, uh, ja, Edgar Davids, die, uh, die weer gaat voetballen. Ja. En, en op een steeds uh, lager niveau uh, terechtkomt. Maar uh, ja, toch vind ik het wel wat hebben. Kennelijk is de liefhebber in hem uh, nog zo groot... dat het een waard is om via de divisie Engeland te gaan voetballen. Ja, ik las de, de slechtste club van Engeland, daar ja, ja, gaat hij voetballen. Ja, volgens mij onze columnist Paul Onkehout uh, vandaag. Uh, het zou heel goed kunnen, want ze hebben geloof ik 11 keer op rij... Uh, of dertien keer op rij niet gewonnen. Ja, stijf onderaan. Uh, concurrentie met uh, nauwelijks uit te spreken... Uh, namen uh, staan op uh, straatlengte oh, voorsprongen. Of geen ja. ooriceik ja. uh, die daar uh, nee. aan, aan de touwtjes trekt? Nee. Nou, ja. maar, maar gewoon mooi dat hij dat morgen, nog wil. Dat ja. hij... Uh, nou ja, laten we zeggen, die motivatie Dat hij nog niet heeft. is opgebrand en, uh, en dat hij kennelijk ook nog fit is, zei hij. Want hij had al heel veel aan straatvoetbal gedaan. Dus Edgar Davies is er uh, gewoon weer klaar voor. <lacht> maar interessant is natuurlijk de bewegingen van hem... maar ook de bewegingen van die club eigenlijk, hoor. Nou, die van hem, die, die weet ik wel een beetje. Want ik, ik ken hem een beetje. En uh, hij is gewoon ook zijn, zijn bagage uh, aan het vullen nu. Uh, zo, zo was hij ook bij die RVC van Ajax uh, bezig. Hij grijpt eigenlijk heel veel dingen aan om zichzelf te ontwikkelen. En dan waar hij dan uiteindelijk in de voetballerij uit zal komen... dat weet hij zelf ook nog niet. Maar uh, ja, dit past... Maar dan ook weer bij player coach, en dan uh, ja, uh, hij heeft uh, bijna nooit voor de makkelijkste weg gekozen in zijn carrière. En dat, dat weet hij zeker dat zeggen. hij in die voetballerij, want hij, hij doet ook andere dingen. Ja, maar hij maar weet die, zeker dat hij in die voetballerij het, uh, groot wil worden. Ja, maar dat, dat vindt dan vaak weer zo'n oorsprong in het straatvoetbal, bijvoorbeeld. Dat ja. is al het, het begin eigenlijk van alles wat hij doet, steeds. Dus ja, daar past dit dan ook wel weer bij. Uh, het was niet jouw moment van de week. Of misschien wel, maar jij mag niet meer. Uh, nee, nee, nee. <laughs> een ander ja, moment. Het gaat ook niet over wielrennen, wees gerust. Uh, nou, het was voor mij een beetje de week van de ergernis. Ook vanwege uh, Lance Armstrong en noem maar op. En ook vanwege die verschrikkelijke wedstrijd van, uh, van Oranje gisteren tegen Andorra. gaan we het misschien ook nog een ja, minuut zeker. over hebben. <laughs> maar ook uh, vanwege een opmerking van de vicepresident president van de FIFA... een Noord-Ier, een zekere Jim Boyce. Dat ging over iets anders ergerniswekkends weer. Uh, de Swalbes van uh, Louis Suarez uh, met name. Daar, uh, zo kwam hij erop. Maar hij... Uh, hij uh, haalde het in zijn kop om daar de ziekte kanker ook bij te halen. Hij vergeleek de Zwalbus, uh, nou ja, dat is een soort kanker, uh, de, de kanker van het voetbal. En ja, dat vind ik niet alleen heel onsmakelijk, maar ook heel onfatsoenlijk. En als ze, nou, als ze zich nou ergens niet bezig moeten houden, volgens mij met fatsoensregels, of zich daar in ieder geval niet over moeten uitspreken, dan is het al bij die uh, corrupte fossielen daar uh, bij de FIFA. Zo, al dus Dat is wel eens een soundbite. Dat wil ik even kwijt. <laughs> Tom Boot. Uh, we hebben in september het wereldkampioenschap wielrennen gehad. Het fantastisch uh, van, uh, van Marianne Vos. Maar ik las in de krant nu dat de organisatie Stichting WK Wielrennen... haar schulden niet kan betalen. En een lening van 2,2 miljoen euro aan de provincie Limburg vraagt. En dat schoot mij toch in het verkeerde keelgat. Ten eerste is er hele mooie sier gemaakt door de organisatie met alles... En hoe kan er op een begroting, ik hoorde van Mark net dat het 14 miljoen is. 14 miljoen, 2, maar waarschijnlijk meer. Want ze hebben een bankgarantie ook van 800.000. Dus 3 miljoen uh, te weinig zijn. Wie begroot dat? Wie heeft dat gecontroleerd? En het meest pijn doet natuurlijk dat altijd de kleine ondernemers... hier de dupe van worden. Weet jij, weet jij daar meer van, Mark, van, die, uh, van dat tekort? Nee, nee, ik moest het ook uh, in de krant lezen. Het is een, gewoon een politiek uh, ding. Het is in die raad daar uh, volgens mij naar voren gekomen, ergens ja. in Limburg. Maar ik las wel dat er 1 miljoen uh, was opgegaan aan het uh, eten van de wips. En ik, ik heb toch wel om me heen gekeken daar in Limburg. Maar ik heb toch niet vrachtwagens voor kaviaren uh, over de platen in de uh, zien ja, daar is daar iets, iets grondig uh, misgegaan. Ja, maar goed, waarom, ik vind nu dat ze eindelijk eens de verantwoordelijke... voor, voor dit uh, moeten zoeken. Want ik begin bijna een diefstal of iets dergelijks te denken. Of ja, kan ook dat bordeelbezoek onder eten wordt weggeboekt in dat soort kringen? Of? Dat is <lacht> echt een ding voor voetbaljournalisten, toch, om dat te weten? <lacht> ja, ik zeg het ook niet voor niks. <lacht> Oké. <Okay. lacht> Goed, dat was een uh, prachtige ronde. <laughs> daar wil ik er wel meer van. Um, maar we gaan het toch hebben over uh, die zaak. Ja, daar gaan we mee beginnen. De zaak Lance Armstrong. Er is zo verschrikkelijk veel over gesproken. En wij gaan er gewoon mee door vanmiddag. Drugsrapport vernietigend over zevenvoudig toerwinnaar Lance Armstrong. Ik heb me daar als renner niet mee bezig gehouden dan kan ik ook onderheden verklaren. Ik heb me daar als ploegleider en als ploegmanager ook niet mee bezig gehouden. Mij is niet bekend dat er een dopingprogramma geweest is bij de Raalbank. Kijk, ik ben positief bevonden in de periode dat ik bij Raalbank reed en ik heb dat zelf gedaan. Wat het rapport doet is uh, een enorme smet werpen op de wielersport. The UCI zal will make a decision read it in time. We've got 21 days to to read and evaluate the full the full um, process. And when that's done, we will uh, make a statement. We will make a statement. Daar wachten we nog steeds op uh, van de UCI. Uh, ja, nou ja, het kan nu niet ontgaan zijn. Hè. Het uh, Amerikaanse antidopingbureau USADA heeft het uh, lang verwachte onderzoeksrapport... over de dopingpraktijken bij US Postal. Het uh, voormalig wielerteam van Lance Armstrong bekendgemaakt. In meer dan duizend pagina's staat beschreven hoe Armstrong en zijn ploeggenoten... jarenlang verboden middelen gebruikten. En dat is lang niet alles. Um, Eerst even naar Mark Misseris, wielersjournalist van de Volkskrant. Uh, hoe reageerde jij toen je dit nieuws hoorde? Um, het begon woensdag uh, eind van de middag. Toen maakte USADA bekend dat ze in ieder geval uh, het uh, dossier op hadden gestuurd naar de UCI. Met de motivatie daarbij, de belangrijkste uitkomsten. Nou, daar was ik niet heel erg door uh, gechoqueerd. Want dat was min of meer wat, wat er al gezegd was door USADA. Namelijk een, uh, een, een omvangrijk dopingnetwerk. Ja. met Armstrong en Bruinil als sleutelfiguren, enfin. um, Maar ik wist niet dat ze de hele boel uh, online gingen zetten. Dus het hele dossier van inderdaad uh, meer dan duizend pagina's. En toen, ik denk rond een uur of half negen, negen s'avonds... Uh, toen kwam het dus online. Ja, en toen is volgens mij de hele wielerwereld is, uh, meteen naar die website gegaan... en in alle pdf-bestanden gaan zitten <lacht> grasduinen. En uh, ja, dat, dat was toch wel echt verbijsterend wat daaruit kwam. Ik twitte, wat, wat is voor jou het meest verbijsterend? De, de, nou, in ieder geval de compleetheid van het dossier. Mm -hmm. uh, als je het over het dossier zelf hebt. Dus, dus toch echt al die onder-ede verklaringen die er echt heel serieus uitzien. Hè. Ik, Levi Leipheimer, verklaart dat. Uh, en hij noemt daarbij ook nog Rabobank. Maar daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben, denk ik. Ja. Maar ja, natuurlijk vooral uh, buiten het dossier gewoon zelf. Uh, de grootheid, de grootsheid waarmee uh, Armstrong zijn dopingprogramma uh, leidde. Samen met Johan Bruyneel ja. Niets aan het toeval overlaten, uh, geavanceerde methoden. Ja, we hebben het al gehad over iemand die, die op een motorfiets-epo uh, bezorgde in de Tour. Ja, dan heb je het wel over dingen die andere ploegen denk ik niet hadden. En, en ik denk dat het niet voor niets ook uh, het meest complete uh, geraffineerde dopingprogramma uh, ooit in de sport uh, wordt genoemd door Usara. En dat is wat je toch wel het meest uh, uh, opvalt als je die 200 pagina's... De samenvatting van het geheel doorleest. Ja, hoe is dat Korte voor jou, Simon, zwart kruis? Nou, ik vind het vooral interessant om te zien hoe, uh, hoe de pers ermee omgaat. En uh, sinds we hier begin mei van dit jaar in dezelfde samenstelling aan dezezelfde tafel hebben gezeten. 5 mei, om precies te zijn. Juist hem, heel goed. En uh, nou, Mark toen net een groot verhaal had geschreven over de Rabobank uh, ploeg uh, van destijds. Uh, ben ik dat ook wel, wel met wat meer interesse gaan volgen. En aan de andere kant had ik zoiets van... wat heeft eigenlijk lang geduurd voordat, dit, uh, voordat deze beerput uh, open gaat Want in die zin, ik ben zelf persoonlijk al jaren geleden afgehaakt... om dat heel serieus te nemen, die, uh, die wielrennerij. Om deze reden. En uh, nou, met Ton heb ik het er ook wel eens vaak over gehad. De, je wordt gewoon telkens weer teleurgesteld. En dat op een gegeven moment heeft bij mij doen besluiten... om er dan ook maar niet meer naar te kijken. Want uh, ja, als iedere keer die rangschikking weer herzien moet worden... na de hand en zo, dan laat maar zitten. Maar nu in dit hele verlengde daarvan... Uh, ook de reacties vanuit de wielenwereld vind ik heel interessant. Ik, wat ik heel verbijsterend vond... ik heb uiteraard, niet dat, hele, of uiteraard maar niet dat hele rapport doorgeploegd... maar als ik dan zo Stefan Rooks hoor roepen... Uh, eigenlijk schande hoor spreken van het feit... dat hier nu mensen hun eigen nest aan het bevuilen zijn... Nou ja, dat denk ik ten eerste nest bevuilen. De, word, de waarheid wordt eindelijk eens verteld. Weliswaar onder Ede, maar dus misschien wel een beetje onder dwang. Maar hij wordt verteld. En ten tweede, dat, dat nest was toch al een soort open riool. Dus uh, waar heb je het over? Nou ja, dat is uh, inderdaad wel heel opvallend. Dat het vaak gaat over de mensen die uiteindelijk de waarheid hebben gesproken onder Ede. Ja, die worden dan nu aangepakt door, door dan zo'n Steven Roos. En dan denk ik, ja, wees blij dat nou eindelijk eens een keer iedereen met zijn billen bloot gaat. Ja. Nou, dat was ook wel bij het, bij het wielrennen natuurlijk, hè, Simon. Het uh, ja. is niet om het goed te praten, maar... Als een wielrenner doping bekend, dan wordt, wordt uh, vooral geacht dat hij zegt van: nou, ik heb het zelf gedaan en er was niemand bij betrokken. Ik heb het zelf gekocht bij de apotheek en uh, zelfs de apotheek is niet schuldig, hebben wij ja. van spreken. Ja. Terwijl natuurlijk de waarheid is dat, dat rond een renner uh, en dopinggebruik een heel netwerk hangt van artsen, van ploeggenoten, van mensen die een begeleid hebben daarin. Zoveel mensen weten. Zoveel mensen uit. weten er uiteraard van. Ik ben het ook pertinent oneens met wat, wat Theodoroy uh, zegt van: ja, het is een zaak van de renner. Vind ik zo gemakkelijk. Er ja, dus staan in dat de... rapport, Mark, toch ook uh, heel veel namen... die ook gewoon genoemd zijn, die staan dan doorge, doorgekrast, ja, hè? ja, onder meer de proegarts van uh, Rabobank destijds. Maar Waarbij... bewijst het dan toch al dat er dus allemaal nog mensen... Ja, nu zwetend ja. thuis zitten? Ja, maar kijk, doping is, het is natuurlijk een heel moeilijk iets. Want je, je bent renner en je, je, je weet niet meer van medicijnen... dan, dan, dan jij of ik, of, of Ton misschien... Ja. En, en dan moet je het zelf maar gaan uitzoeken. Dus daarom was er juist begeleiding in die tijd. Ja. Om te voorkomen dat renners gaan shoppen, zoals ze dat noemen. Dus zelf de apotheken gaan opzoeken en zelf dingen gaan inspuiten. En dan krijg je dus wat Ricardo Rico in de laatste jaren deed. Dus met, met eigen bloedzakken in de koelkast gaan lopen klooien. Ja. Ja, waardoor het bloed besmet raakt... en die jongen in, in allerijl naar het ziekenhuis wordt gebracht. Daarom was die begeleiding er. Je gaat me toch niet vertellen dat Rico nog begeleid is... als hij zelf bloedzak in de eiskas nee, heeft. Niet mee? meer. Nee, hij deed het ja, zelf. Okay. Ja, en dat komt ja. er dan van. Wat vond jij het meest verbijsterend, Ton, aan nou ja, het rapport? Nou, nou, Simon zegt net al hoe lang dit heeft geduurd. Hè? Want ik herinner bijvoorbeeld, Lendis in 2006 kwam al met deze verhalen. En dat werd uh, weggebagatelliseerd, zal ik maar zeggen. Maar, maar toen konden we het al uh, weten. Uh, ik ben het meteen eens, die grootschaligheid... dat vind ik echt... Ja, en de structure structurele vind ik echt verbijst. Hoor. Is het dan maar, erger dan je verwacht? had? Ja, veel erger. Maar, uh, en niet alleen bij US Postel, maar door de hele wielrennerij natuurlijk. Maar ook het gemak waarmee ze het gedaan hebben want ik dacht, nou, die controles, hoe moet je er godsnaam uitkomen? Met het geval Lenders dacht ik, nu komt alles naar boven... hoe ze dat allemaal hebben gedaan, maar het is gewoon... Uh, op een hele gemakkelijke wijze kan je eronder uitkomen... en bovendien gewoon maar controleurs omgekocht... want dat kan niet anders natuurlijk, hè? Dus uh, het was gewoon een heel crimineel netwerk... En dat zal men ook moeten uitzoeken. Kijk, die, die dopencontroleurs zijn van de WADA, denk ik. En van de, ja, van de WADA. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. de frans Ja, uh, nou, die spelen natuurlijk. Uh, die hebben de wijsheid in pacht. En die, die, dat is de eerlijke organisatie. En hebben ze in hun organisatie hebben ze verschrikkelijke, oneerlijke mensen. Dus dat moet ook uitgezocht worden. En het, heel erg interessant, vind ik. Hoe gaat de UCI reageren? Ja. En. en hoe gaat nu de ploegen weer uh, hierop reageren? En, maar zou jij het willen hebben over maffiapraktijken? Ja, zeker. Dit is zeker maffiap. Uh, mensen omkopen, uh, mensen dwingen om uh, middelen te gebruiken... die slecht voor de gezondheid Verkeerde zijn. Verkeerde te gaan, eigenlijk. Ja, ja. Uh, ja dat is zeker maffia. En de laatste vraag voor mij is... Wat is het perspectief van wielrennen? Maar daar komen we misschien nog op, want daar kom ik niet uit meer. Nee, ik, ik wil dat even opbouwen. En ja. daar dan, ja. uh, misschien ja. komen we er dan uit. Zoals een goed rapport. Uh, ja, precies. Um, uh, even terug naar Armstrong. Um, kun jij je, uh, Mark, een, een voorstelling maken van hoe zijn leven er dan uit heeft gezien de afgelopen jaren? Toen hij het nog deed. Toen ja, maar ook eigenlijk tot nu toe. Met continu maar ontkennen, ontkennen, ontkennen. Eigenlijk de hele wereld Ja, dat moet ik, dan moet ik meteen eigenlijk denken aan het boek van Tyler Hamilton. Uh, die die uh, ook beschrijft uh, hoe dat liegen in zijn werk gaat. Hè? Want ja, je bent natuurlijk als, als mens ben je vooral geneigd om de waarheid te spreken. Tot je aan de doop gaat. En dan moet je gaan volhouden naar buiten toe. Ik gebruik niks. Ik, mm -hmm. ik ben schoon. Ik zal het nooit doen. Armstrong heeft Hamilton geleerd... als je liegt, doe het dan met overtuiging. Ga all-in. Hm. Dus ontken het uh, ten stelligste. En, en, en maak anderen desnoods belachelijk. En zeg dat ze, dat ze leugenaars zijn. Maar jij spreekt de waarheid. Of ga er misschien zelf in geloven. Dat of je... er, nou ja, dat, dat deden ze uiteindelijk natuurlijk ook. Want, want ik denk niet dat het ze heel veel moeite heeft gekost... om uiteindelijk nog te liegen. Omdat ze het zo vaak gezegd hebben. van Ik heb niks gedaan, ik heb niks gebruikt. En, en, en Armstrong ja, die heeft zijn leven zo ingekleed. Dat was een, een leven van leugens... Uh, en dat was zo vanzelfsprekend voor hem, denk ik, als uh, boodschappen doen... of een glas water uh, drinken. Ja, denk je dat? Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk dat hij heel goed is geworden in liegen. Uh, zo goed als hij ook was in, in bedriegen en bedreigen. Uh, mensen inderdaad voor het blok zetten. Uh, ik vond het ook wel opvallend in die verklaring van die Leipheimer, bijvoorbeeld... die, die beschreef zo'n scène dat ze een jaar of acht, negen geleden, geloof ik... een trainingsrondje ergens... en dat Armstrong even naast hem kan fietsen. En zo in twee zinnen, waarbij eigenlijk niet eens het beestje bij de naam werd genoemd... Bij, bij, bij binnen twee zinnen, over en weer, wisten ze allebei waar ze aan toe waren. Wist Leipheimer waar hij de doop moest gaan halen. Uh, ja, dat is echt inderdaad om in termen te blijven. De Godfather of Doop komt even langs gefietst. En, uh, en, en tien seconden later weet Leipheimer waar, uh, ja. waar hij heen moet. Dat, dat vind, ik, vind ik ook maar Ik denk wel dat het, dat het een heel uh, zwaar leven moet zijn geweest. Als je als zijn zijnde uh, constant moet nadenken over... De tijd dat doping nog in je lichaam is. Uh, het moment dat je gecontroleerd kan worden. Uh, wat moet je gebruiken? Welke koersen moet je, moet je fietsen? Um, uh, wat doen anderen? Want dat is natuurlijk wat heel erg blijkt uit dat boek van Hamilton ook. Armstrong was bezeten, ook door wat anderen deden. Die, die wist exact wat Ulrich deed. Die wist bijna waar Ulrich uithing, met welke dokter Ulrich werkte. Die wist dat uh, uh, van, van uh, Mayo ook bijvoorbeeld... Mm -hmm. Dus die man die moet dat wielrennen, dat moet een obsessie voor hem geweest zijn. En, en dan vooral het winnen, het doperen, het de beste willen zijn, maar misschien nog wel meer, uh, voorkomen dat anderen gaan winnen. Dat heeft hem echt bezeten, denk ik. Dus hij was met recht de bos. Hij dacht in ieder geval dat hij het was, ja. Was er ook angst voor hem eigenlijk in het peloton? Want het natuurlijk heel veel mensen die daar betrokken zijn... die het weten, ja. die daar ook ongetwijfeld hun, hun eigen gedachten bij gehad hebben. Maar niemand die dat toch heeft durven Nou vertellen. ja, er zijn, er zijn twee renners die zijn echt openlijk beschimd door Armstrong. Dat uh, waren Simeoni en dat waren Basson. Dat, uh, een Italiaan en een Fransman. En Simeoni had het aangedurfd om uh, um, uh, zich te keren tegen Ferrari... Hè, die de belangrijke Italiaanse dopingdokter ja. was... in de jaren negentig en ook nog daarna... En, en Armstrong heeft in de Tour heeft die, uh, wraak genomen op die Simeoni... namens uh, Ferrari en die is naast hem gaan fietsen... en die heeft uh, dat, dat uh, Zip Your Lips uh, dus, uh, ja. mondhouden gebaar uh, gemaakt... en tegen hem gezegd van ja, wat jij doet kan niet hè. En dan zal je het weten ook. Heeft hij bij Basson ook gedaan, een Franse renner die had een kolom en uh, nou ja, die, die fulmineerde ook openlijk uh, over doping. Die kreeg een paardenhoofd in zijn bed. Maar waar bestonden die bedreigingen uit? Staat uh, daar iets over in? in nou, het, uh... Ja, uh, in het geval van Hamilton, want dat is recenter eigenlijk. Hamilton was echt een steun toeverlaat, verlaat he, van Armstrong. Jaren samen gefietst. Uiteindelijk Hamilton voor zijn eigen pad gekozen. Armstrong heeft uh, toen bekend was dat Hamilton getuigde bij USADA. Heeft Armstrong in een restaurant uh, opgezocht en gezegd... Uh, ik maak uh, de hel op aarde van je leven. Uh, we, we tear you apart. He, we, we, we scheuren je uh, kapot, we trekken je uit elkaar... Dat had nogal indruk gemaakt op, op Hamilton. Tja. Die wist echt niet wat hij daarmee aan moest. En het geval van Leiphaar, maar ook zijn vrouw, uh, kreeg ineens sms'jes van Armstrong. Van ik weet waar je bent en uh, ik weet waar je uithangt. Uh, ja, ik noem het niet niks. Uh... Nee, nou ja, Armstrong was natuurlijk fysiek heel sterk. Dat speelt ook al een rol. Maar zijn macht was zo verschrikkelijk groot. En dat anderen zich stilhouden en het accepteren, komt waarschijnlijk omdat ze Het is bijna een bewijs dat iedereen gebruikt. Ja. Ja, maar op een ja. gegeven moment ga je, je Ik vraag me echt af hoe hij het voor elkaar heeft gekregen... om iedereen naar zijn hand te zetten. Door, nou, Ik denk in, in eerste instantie gewoon door uh, veel te gaan winnen. Ja. Uh, waardoor je uh, sponsors aan je zijde krijgt. Ja. Je moet niet vergeten, toen Armstrong in 1999 zijn eerste Tour won... was dat een geschenk uit de hemel voor het wielrennen. Ze hadden mm -hmm. natuurlijk net de Tour d'Opage gehad. Uh, dat, dat eindigde in, uh, in Franse uh, cellen, letterlijk. Dus ze waren blij dat het jaar erop een Amerikaan kwam... met een, toen nog een schoon blazon, iemand die kanker had overwonnen. Ja, dat, dat was geweldige reclame mee te maken voor de Tour. Um, en zelfs de eerste positieve test uh, hè, voor cortison in die Tour... Ja. daar kwam Armstrong mee weg met een, uh, een iets te late doktersverklaring. Maar ja, dat, dat werd allemaal geaccepteerd toen, omdat ze hem nodig hadden. Armstrong was de redding van het wielrennen op dat moment... Um, en ja, achteraf weten we natuurlijk uh, uh, wat voor steun dat heeft opgeleverd. Onder meer van de UCI die je net noemde, Ton. Die zijn ook hartstikke blij met hem geweest. En, en ja, het staat letterlijk in het dossier. Hij heeft hulp gehad van de UCI. Er is een positieve test die is uh, verdwenen uit de ronde van Zwitserland. Ja. Zij stalen, die zijn uh, door de directeur van het lab... Uh, de, die is daarmee naar buiten gekomen. Waar zijn ze gebleven? Ze zijn er gewoon niet meer. Dan noem je al twee van de belangrijkste organisaties. hebben we nu al genoemd. De UCI en de WADA. Nee, en... Waar blijft dan de geloofwaardigheid van alles bij elkaar, natuurlijk? He? Ja, nou ja, ik vraag me ook echt af of de UCI dit gaat uh, overleven, uh, want het is natuurlijk een straf tegen Armstrong die ze moeten gaan uitspreken of niet over 18 dagen, als ik het goed heb. Um, maar wat blijft er zelf over van de Wieler-Unie, waar de twee uh, of de, de grote baas en zijn erevoorzitter ja. in het complot hebben gezeten? Je kan bijna niet anders zeggen. Laten we, laten we dan even verder gaan met de UCI, uh, de UCI heeft nog niet uh, gereageerd.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 Lawyers are going to advise us about. So that's as much as I would want to say about it. Have you read the report or parts of it by yourself? Saying any more about it than that. Are you disappointed, Lance Armstrong? Saying any more than that. We'll wait. The UCI will make its decision. Read it in time. We've got 21 days to to read and evaluate the full the full process. And when that's done, we will make a statement. Ja, Ton, vind je dat niet raar dat de UCI op deze manier reageert? Namelijk eigenlijk niet. Nee, maar goed, wat hij zegt is... we moeten het eerst helemaal besteren. Kan ik me helemaal voorstellen, want het is een omvangrijk rapport. En bovendien zitten nogal juridische uh, ogen en haken aan, naar mijn idee. He, want je moet ook oppassen voor claims. He, uh, wat hij nu eigenlijk zegt is... wij moeten nu nadenken hoe we zelf ons eruit kunnen redden. Dat zegt ja. hij eigenlijk. Ja. He, en Ja, nou ja, goed, dus dat is, uh, dat is heel vreemd. He, maar je zal toch op moeten letten, want... Uh, de UCI kan claims krijgen als ze Armstrong verkeerd aanpakken. Armstrong kan ook weer claims krijgen. Van het je, het, door de bomen zie je het hele bos niet meer. Daarom luister ik zo graag naar Mark op dit moment. Want uh, die denkt dan even voor mij na. Nou, het, het komt helemaal over je heen. Voor ja. iedereen natuurlijk. Hè? Ja. Ja, ja. Dit is echt, uh, het schokkeffect zal heel groot zijn. Ik denk dat we hier over een jaar misschien net over uitgepraat zijn. Als je dan weer hoort, uh, Bruineel gaat eruit. Ik weet niet of ik het gas voor je voeten wegmaak. die over... Nee hoor, helemaal oh, okay. niet. Nee. Bruineel gaat eruit bij, uh, bij Radiocheck. Dat was de ploeg die, die had hij met Armstrong opgericht, notabene. Dat moest uh, de, de nieuwe grote Amerikaanse ploeg worden. Um, Matt White gaat eruit bij, uh, bij Green, Edge, Orica Green Edge, een Australische ploeg. Die heeft vandaag bekend. Hè? Hij Is vandaag bekend uh, dat hij ook doping heeft gebruikt. Dat is ook logisch, want die wordt door Landis in het rapport genoemd. Dus er komt echt een sneeuwbaleffect van uh, allerlei figuren die gewoon niet meer in het wielrennen kunnen werken. Uh, omdat ze in het dossier voorkomen en simpelweg omdat de ploegen met elkaar hebben afgesproken dat ze geen oud dopingzondaars meer aannemen. Of dat nou renners zijn of mensen in de staf. Uh, ze hebben zich zo in de vingers gesneden natuurlijk met die afspraak. Um, ja, dat, dat heel veel ploegen dit gewoon niet schade krijgen en overleven. Een heel kunnen... klein pelotonnetje dan uh, in de toekomst. Ja, ja maar mini we kunnen ook beter op bekentenissen wachten... van degene die het niet hebben gedaan. Ja. Want dan zijn we veel sneller klaar, denk Misschien ik. Misschien komt er ooit ook, een hè? rapport uh, over, over renners... die uh, geen doping ja. hebben gebruikt. Ja, ja, Zo'n Bruineel, die, die, die <laughs> kondigt dan nog heel stoer juridische stappen aan. Ja. Dat is toch lachwekkend. Ik bedoel, dat is een soort van ja. stuiptrekking. Nou, dat gebeurt nooit. Dat nou, ja, gebeurt hij hij heeft het aangekondigd natuurlijk. Ja, uh, hij heeft het aangekondigd. Dat gebeurt nooit, dat hoef ik nu al te zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat hij... Op een of andere manier dit gevecht gaat winnen. Dan wordt gewoon 120 keer in 200 ja. pagina's Maar was dat ja. echt zijn, laten we zeggen, zetbaas van, van Armstrong, uh, Johan Bruinneelt? Kennelijk komt dat, ja, dat staat in, letterlijk in het dossier. Dat de uh, ploeggenoten van Armstrong die zeiden van ja: Bruineel, het is een leuke vent en hij uh, moedigt de doping net zo hard aan als Armstrong. Maar als Armstrong wil dat hij eruit gaat, dan, dan gaat ook hij weg. Ja. Armstrong was daar letterlijk de bos en die, uh, die had contact met de CEO's van, van, uh, van de sponsors contact met de bazen van de UCI, die bepalen wat er gebeurde. Niemand anders. Dat was niet Johan Bruineel, dat, nee, was, dat was puur echt. en alleen Lance Armstrong. Ja. Hmm. Um, hij is ontslagen bij Radiocheck nu, hè, Bruineel. Ik uh, kom nog even herinneren ineens de Tour de France... waar die niet bij aanwezig was. was nog een klein gevalletje uh, Frank Schlek. Ja. Word, komt dat nu ook allemaal weer drijven? Ja... Uh, kijk, ik, ik ben altijd wel. Uh, waar rook is, is vuur. Gaat wel heel vaak op in het wielrennen. Dat is als je terugkijkt uh, naar alle positieve tests. Eerst ontkent een renner. Uh, vervolgens blijkt het natuurlijk allemaal waar. Um, dus toen Frank Sleck uh, positief werd bevonden. Ja, uh, lijkt het me duidelijk dat. dat uh, ook Bruineel een probleem heeft. Die kan niet als een soort Theodor nu gaan uitleggen van. Ja, maar het was echt alleen maar Frank Sleck die het gedaan heeft. Want dat is gewoon een van zijn belangrijkste renners. Mm -hmm. Dus daar wil je controle over uitoefenen. Ik bedoel, je wilt toch dat ze een wedstrijd winnen? Dan bemoei je je met zo'n jongen. Um, dus ja, hij had daar al een probleem. En, en de optelsom van het dossier hierbij maakt het natuurlijk gewoon onmogelijk voor Bruineel om nog verder te functioneren in het wielrennen. In welke functie ook, wat mij betreft. Wat jou betreft, maar denk je dat het in het wielrennen ook zo werkt? Nou, kijk, wat ik net zei, dat ploegen die hebben echt met elkaar afgesproken van geen dopingzondaars meer. En natuurlijk zijn er ploegen die, die, die nou ja, treden die regels met voeten. In Italië gebeurt het natuurlijk ook. Dan krijgt Potzater ook weer een, een plek bij Lampre. Um, maar dat is wel heel erg veranderd de afgelopen jaren. Ze zijn wel strenger geworden. Uh, de aanpak van, van, van doping uh, is niet alleen maar middels controles, maar ook door mensen die in het verleden met doping te maken hebben gehad. En, en je hebt gewoon een probleem als je als Sky jezelf de uh, clean team noemt. En je huurt uh, Geert Leijners in als dokter. Die bij Rabo uh, uh, nooit is weggelopen voor zijn verantwoordelijkheden. En heeft gezegd, ja zero tolerance uh, bestaat niet op het gebied van doping. Ja, dan, dan heb je gewoon een probleem als Sky heel goed in de tour gaat presteren. En er vragen komen over Wiggins en over Froome. Van, ja. Is dat niet die man geweest? Is dat niet Leijners geweest die, die die mannen naar grote nou, hoogte heeft Nou ja, die hoeft niet eens te vragen. Kijk, er, wordt zo, er is zo vaak gelogen en bedrogen. dat wij zo langzamerhand het recht van interpretatie kregen. <laughs> dus wij kunnen interpreteren, wij kunnen zeggen. en dan moeten zij maar bewijzen dat het niet zo is. Ja. Ja, dus ik zeg gewoon: Sky is ook op een georganiseerde wijze bezig geweest. Nou, laten zij het maar bewijzen. Ja, ze liggen tot het tegendeel bewezen. Ja, ja. dat dus vind ik een goed uitgangspunt voortaan. Ja, dat geldt in het vuurrennen. In het is bijna iedereen schuldig tot het tegendeel uitkomt. In een normale maatschappij is het net andersom. Ja, maar het, je kan het ook beredeneren. Omdat zij zo vaak gelogen hebben, krijgen wij het recht van interpretatie. Dus ik vind het ook heel erg logisch. Maar zij zeggen, wij hebben niet gelogen, zij hebben gelogen. Wie? Dat, dat zeggen die mensen dan. Dat zeggen die wielrenners. Nee, wij liegen niet, zij liegen. Ja, maar wie bedoel je met zij dan? Nou, de andere wielrenners, die, die wel. Uh... Ja, maar het is nu zo langzamer duidelijk dat bijvoorbeeld iedereen daar liegt en iedereen gebruikt. Nee, ik heb net al gezegd, laat degene opstaan die nog niet gebruikt heeft. Ja. Nou, schrijf daar maar een boek over. Dan is het twee, drie pagina's dan ben je klaar, denk ik. <lacht> dit is waarom Simon oh, nee. Zwartkruis al een paar jaar eerder afgehaakt is, geloof ik, hè? Uh, ja, precies. <lacht> nou ja echt, ja, echt om deze reden. Ja, ik heb er hier ook wel eens een keer redelijk zagrijnig... Uh, dat in de microfoon zit te blaffen. Dat werd me niet in dank afgenomen, ja. toen kan ik me herinneren... door de presentator van die dag. Maar uh, ja, dat had, ja dat is, het komt wel allemaal op dit neer, ja. Ja. Nou, ik moet je zeggen, ik had het niet... Ja, ik weet ook wat dat uh, Simon dat gezegd heeft. Maar ik blijf gewoon kijken naar de toelefans enzovoort. Maar ik heb nu eigenlijk wel een hele grote dreun gehad. En, en toch ik... gaan we er uh, nog verder over praten. <tus> Misschien nog wel een heel uur. Nee, we komen ook nog op het voetbal terug. Graag tot na vijf uur. Tot zo. En dan is langs de op één. Dit is Radio 1.